Transgalactisch liftershandel. Bijna alle legendes bevatten wel een kern van waarheid. Maar sommige zijn zo onwaarschijnlijk... dat zelfs de meest goedgelovige lezers van het weekblad privaat... geneigd zijn hun schouders op te halen... en verder te mijmeren over de nieuwste reclame-stunt... om de twijfelachtige talenten van een nieuw model... androïde superster aan de man te brengen. Dat die verhalen toch allemaal van A tot Z... in het transgalactisch liftershandboek staan... is voornamelijk te wijten aan het weinig stringente redactiebeleid... ...en het feit dat de medewerkers voortdurend verzeild raken in hoogst onwaarschijnlijke avonturen... ...zodat ze aan echt werk nauwelijks toekomen. Een van de meest onwaarschijnlijke verhalen gaat over Magrathea... ...een planeet die zogenaamd de markt voor geografische nieuwbouw in handen had. De Magratianen zouden hun vermogen hebben verdiend... ...door te voldoen aan de grillige verlangens van de schatrijke tijdreis Chet ...met name door planeten voor ze te bouwen... Er was eigenlijk niemand die dat verhaal geloofde. Dus je kunt je de reactie van onze helden voorstellen... toen hun ruimteschip met oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving... zich er in een baan omheen bleek te bevinden. Ondanks de aard van de voortstuwing waren ze toch wel verbaasd. Een verbazing die evenwel omsloeg in paniek... toen ze niet welkom bleken te zijn... en er door het antieke automatische verdedigingsstelsel atoomraketten op hen werden afgevuurd. Maar hun paniek was ongegrond. Want ze hadden één ding over het hoofd gezien: de talenten van een zekere Hugo Veld. Een van de apen afstammende aardbewoner aan boord. die het unieke vermogen schijnt te bezitten. op het juiste moment de juiste vraag te stellen. Namelijk. Zeg, waarom die onwaarschijnlijkheidsaandrijving niet aan? Dat is niet zo gek, dat gaat niet. We hebben, toch we hebben daar toch niks meer te verliezen? Zeg, weet iemand waarom Hugo de onwaarschijnlijkheidsaandrijving niet aan kan zetten? Inslag over vijf seconden. Een leuk jullie moeten hebben, jongens. Het allerbeste. La la la la. Ik vroeg of iemand wist waarom Hugo... Godsnaam. Nou, ik zei net, er zit hier een schakelaar en die hebben. Hey, waar zijn oh, we, de... Rema? Precies op dezelfde plaats, geloof ik. Ja, maar wat is er dan met die raketten gebeurd? Uh, aan dat scherm te zien zijn ze gewoon veranderd in een vaas petunia's en een verbouwereerd Kijken de potvis. Was dat jouw idee, aardfiguur? Nou, ik heb alleen maar die schakelaar. Ja, dat was heel gister van je, weet je dat? Je hebt zojuist ons leven gered. Oh, dat was eigenlijk niets bijzonders. Oh, nou dan niet. Oké, okay, computer landen met die app. Nou ja, niets bijzonders. Ik bedoel, het was natuurlijk wel iets, maar ik wou alleen maar zeggen dat we er geen drukte over hoeven te maken. Ik bedoel, gewoon iedereen het leven redden. Nog iets waarover geen drukte werd gemaakt... was het feit dat er tegen alle waarschijnlijkheid in... enige kilometers boven het oppervlak van een vreemde planeet... plotseling een potvis was ontstaan. En aangezien dit voor een potvis van huis uit geen houdbare positie is... had het stomme dier zich nog maar nauwelijks neergelegd... bij zijn identiteit als potvis... of hij moest zich alweer neerleggen bij het feit dat hij al geen potvis meer was. Tijdens zijn val dacht hij het volgende... Nou, uh, neem me niet kwalijk, maar wie, wie ben ik? Hallo, wat doe ik hier? Wat doe, hoe ben ik hier? Wat bedoel ik met wie ben ik? Ik kan maar, nu één niet tegelijk. Oh, wat een boeiende Het is dit? Een soort zeurig, prikkelend gevoel in mijn. Uh, uh, uh, uh, uh. Nou, als ik vrij wil komen in wat ik vorige maand maar even de uh, wereld zal noemen, kan ik het even beter een betere naam geven. Dus laten we zeggen, uh, mijn maag. Dus een zeurig, prikkelend gevoel in mijn maag. Mooi. Oei, oei, het wordt heel sterk. Hé, hey, dat fluitende, houdende geluid, langs wat ik me even snel mijn hoofd zal noemen, dat zou wind kunnen zijn. Is dat een goede naam? Nou, voorlopig moet het maar. Misschien bedenken ik er later nog wel een betere naam voor, als ik ontdekken wat het Fris. Want daar is er een hoop van zijn goede dag? Hé, hey, wat hebben we hier? Die, uh, laten we een staart noemen. Ja, een Hé, hey, ik kan haar nog mee zien, me waarom niet? Wauw, hé. Hey. Maar dat kan er gewoon bijna gaan. Maar waar die Fris neem ik later wel? Eens kijken, heb ik al een beetje een beeld van de dingen? Nee. Oh, hé, hey, dit is echt fantastisch. Zoveel nieuwe dingen, zoveel om naar te zien. Ik ben er heel al duizel van, duizend van nieuwsgierigheid. Oh, wat is er de wind. Hé, hey, nu is er al heel veel van zich. En wauw, het komt thuis op lof, vindt ze af. Heel, heel snel. Zo groot en plat en ruim. Dat vrienden even groot en ruim, klinkt woord. Uh, bijvoorbeeld rond, rond, uh, grond. Dat is het, grond. Zouden we windjes kunnen worden... Vreemd genoeg is het enige dat de Vaas Petunia's tijdens haar val door het hoofd ging. Ach jee, krijgen we dat weer. Als we nu maar wisten waarom die Vaas Petunia's dat dacht, zo is door tal van mensen bedoogd, dan zouden we heel wat meer over de aard van het heelal weten dat nu het geval is. Ondertussen is het sterrenschip geland op het oppervlak van Margatea en staat tremen op het punt een van de belangrijkste opmerkingen van haar leven te maken. Het belang ervan wordt niet onmiddellijk onderkend door haar reisgenoten. Hé, hey, mijn witte muizen zijn ontsnapt. Ah, laat die beesten een staart krijgen? Mogelijk had Tremas' constatering meer aandacht gekregen... als iedereen had beseft dat de mens niet de op één na intelligentste levensvorm op aarde was... zoals door het merendeel de onafhankelijke waarnemers gewoonlijk werd aangenomen... maar dat hij pas op de derde plaats kwam. Oké, okay, check even de atmosfeer op de planeet. Moet die robot mee? Voel je alsjeblieft niet als een verplichting aandacht aan mij te besteden. Theo de Tobben, robot? Ja, die gaat mee. Wat moet je in vredes met een de manisch depressieve robot? Dacht je dat jij het probleem had? Wat moet je in vredes als je een de manisch depressieve robot bent? Nou luister, als je... Nou... Nee, ik probeer maar geen antwoord te bedenken. Ik ben 50.000 keer zo intelligent als jij. En zelfs ik weet het antwoord niet. Ik krijg gewoon pijn in mijn hoofd als ik op dat niveau van jullie probeer te denken. En, wat is het resultaat? Alles is en hij het <laughs> en een beetje. Oké, okay, zullen we dan maar? Dankjewel. Kom op. Het is hier! Nu past op het door. Een hele onbekende wereld. Miljoenen lichtjaren van huis. Wel jammer dat het zo'n troep is. Hé, hey, daar achter die kam kun je de resten van de oude stad zien. Hoe zien het eruit? Nou, weet je de troep? Kom even hierheen. Dan glijd uit over al die stukken bontvisvlees. Is het jullie opgevallen dat die robot kan neuren je als Pink Floyd? Wat kun je nog meer, Theo? Ik kan Oké, okay, ik heb een ingang gevonden. Een ingang waarin een toegang tot het binnenste van de planeet. Daar moeten we heen. Waar 5 miljoen jaar geen mens zijn voet heeft gezet. Naar de diepste diepte van de tijd zelf. Goestel! Waarom onder de grond? Nou, volgens de overlevering worden de Magnetiaan het grootste deel van hun leven onder de grond. Waarom hadden ze soms last van milieuvervuiling of overbevolking of zo? Nee, ze vonden er gewoon niet zoveel aan, geloof ik. Zeefeld, die weet toch wel wat je doet, hè? We zijn dus tot al een keer aangevallen, weet je? Echt, ik garandeer het je. De levende bevolking van deze planeet bedraagt nul plus wij vieren. En twee witte muizen. En twee witte muizen, omdat jij het bent. Laten we dan nu maar gaan. Hé, hey, uh... Aardfiguur. Hugo! Zou jij een beetje op die robot willen letten? Aan deze kant van de gang willen bewaken? Ja? Bewaken? Hoezo? Je zegt net dat er niemand is hier. Nou ah ja, gewoon. Voor de zekerheid. Ja? Vieze zekerheid. De jouwe of de mijne. Ja, ah, hij is braaf. Oké, okay, we gaan. Ik mag leiden de Wat te eng hier! Moet je die verroeste rommel hier uitgestald zien liggen? Weet iemand hoe het hier uiteindelijk is afgelopen? Waarom zijn die Magratianen uitgestorven? Nou, ze hadden misschien niets beters te doen, hè? Ik wou dat ik twee van die hoofden zoals jij had, Zeefot. Dan zou ik tegen een beetje leuke muur uren zoet zijn. Hey, kom eens hier met die zaklantaren. Waar? Hier? Juist. We zijn dus niet de eerste in vijf miljoen jaar die door deze gang komen. Hoe bedoel je? Hier, verse muizenkeutels. Oh, daar heb je haar ook weer met de muizen. Hé, hey, wat is dat voor licht daar gins? Dat is alleen maar de weerschijn van de zaklantaren. Nee, er is toch echt iets. Wel, echt... nee. Hoor. Ah, ah, ah, ah. Het wordt donker. Kijk, Robot, de sterren komen op. Ik weet het. Niet te harde, hè? Maar die zonsondergang. Zelfs in mijn wildste dromen heb ik nog nooit zoiets gezien. Die twee zonnen. Net of een vurige bergen wegkookte de ruimte in. Ik zag het, ja. Waardeloos. Thuis hadden we altijd maar één zon. Ik kom van een planeet die de aarde heette, weet je? Dat weet ik, ja. Daar begin je steeds weer over. Afschuwelijk zo te horen. Oh, nee, het was er prachtig. Hadden jullie daar ook oceanen? Nou, en of... Grote uitgestrekte, golvende, blauwe oceanen. Oceanen. Gadverdamme. Zeg, kun je eigenlijk wel een beetje opschieten met andere robots? Ik kan ze niet uitstouwen. Waar ga je heen? Ik denk dat ik maar even een eindje omga. Ik kan het je niet kwalijk nemen. Goedenavond. U heeft wel een koude avond gekozen voor een bezoek aan onze dode planeet. Wie bent u? Mijn naam doet niet ter zake. Ik, u heeft me laten schrikken. Wees maar niet bang, u heeft niets te vrezen. Ja, maar u heeft ons onder vuur genomen met raketten. Ach, gewoon een automatisch systeem. In diepe grotten in het binnenste van de planeet staan de computers die de duistere millennia wegtikken. Ik denk dat ze zo nu met eens een salvootje geven om de eentonigheid te doorbreken. Ik ben een verven aanhanger van aanhalve. de wetenschap, ziet u. Oh ja. Zeker. Mm. Ja. U voelt zich niet op uw gemak, geloof ik. Nee, ik, uh, ik, ik wil niet vervelend zijn, maar ik dacht dat u allemaal dood was. Dood? Wij hebben alleen maar geslapen. Geslapen? Ja, voor de duur van de economische recessie, begrijpt u? Wat? Het zit zo. Vijf miljoen jaar geleden stortte de galactische economie in. En aangezien de nieuwbouw van planeten toch een vorm van luxe is... zult u begrijpen dat... Uh, u weet toch dat wij planeten bouwden, nietwaar? Uh, ja, ik vermoedde zoiets, ja. Ah, oh, fascinerend bedrijf. Ik deed altijd het liefste de kustlijnen. Ik kon eindeloos voet zijn met het pietenpeuterige gesleutel aan Fjorden. Hoe dan ook, toen die recessie begon, besloten we te gaan slapen. We hebben onze computers gewoon zo geprogrammeerd... dat ze ons weer zouden wekken als alles voorbij was. Ze zijn aangesloten op de prijsindex van de galactische effectenbeurs... zodat we zouden worden gewekt als de economie zich dankzij de inspanningen... van alle andere volkeren weer zover had hersteld dat men zich... ...onze nogal prijzige diensten komt voor oorloof. machtig. Wel een beetje asociaal, hè? Oh ja? Ja, neem me niet kwalijk. Ik loop een beetje achter. Uh, u moet met me meekomen. Er zijn geweldige dingen gaande. Nu meteen, anders bent u te laat. Te laat? Waarvoor? Hoe is uw naam, mens? Veld. Hugo Veld. Te laat. Veld Hugo Veld. Oké. Okay. Uh, waar moeten we heen? Naar mijn luchthoto. toch? Wij gaan naar het diepe binnenste van de planeet... waar juist op dit moment ons volk wordt gewekt... uit zijn sluimering van vijf miljoen jaar. Uh, sorry, maar uh, hoe heet u nu eigenlijk? Ik heet... Uh, ik heet... Magdi Rachtdag. Pardon? Magdi rachdag. Oh, ik dacht dat u Magdi rachdag zei. Ik zei u toch dat mijn naam niet ter de zake deden. Het is een belangrijk en alombekend feit dat er een verschil is tussen schijn en wezen. Een voorbeeld. Op de planeet aarde had de mens altijd verondersteld dat hij intelligenter was dan de dolfijnen... omdat hij zoveel tot stand had gebracht. Het wiel, New York, oorlogen en zo. Terwijl dolfijnen alleen maar fijn dolden en nooit een spat uitvoerden. Maar omgekeerd waren de dolfijnen ervan overtuigd dat ze intelligenter waren dan de mens. Om precies dezelfde redenen. Vreemd genoeg wisten de dolfijnen al lang van de op handen zijnde sloop van de aarde. En ze hadden al vaak geprobeerd de mensen op het gevaar te attenderen. Maar het merendeel van hun boodschappen werd aangezien voor gebeden om lekkers... en vermakelijke pogingen om hun voetbal te raken. Dus uiteindelijk gaven ze het op... en verlieten kort voor de aankomst van de Vorgonius op eigen gelegenheid de aarde. De allerlaatste waarschuwing van een dolfijn... werd aangezien voor een verrassend gave poging... om tijdens een achterwaartse dubbele salto... door een hoepelit Wilhelmus te fluiten. Maar eigenlijk luidde de boodschap... tot kijk en bedankt voor alle vis. Er was op de planeet feitelijk maar één soort... nog intelligenter dan de dolfijnen. De leden daarvan sleten hun dagen grotendeels in laboratoria... voor onderzoek op het gebied van de gedragsleer. En ze renden rond in molentjes... ...en voerden onvoorstelbaar elegante en subtiele experimenten uit op de mens. Aardmens, wij zijn nu diep in het hart van Magrathea. Bedenk wel dat de ruimte die we zo dadelijk binnenhand ...zich niet letterlijk binnen onze planeet bevindt. Het is niet meer dan de toegangspoort tot een enorm uitgestrekt stuk hyperruimte. U zou ervan kunnen schrikken. Ik vind het ook altijd maar griezelig. Houd u vast. Kom in onze montagehal. Oh, dat licht. Hier worden de meeste van onze planeten gemaakt, ziet u. Wil dat zeggen dat de hele zaak op dit moment weer wordt opgestart? Oh, nee, alsjeblieft, zeg. De melkweg is nog lang niet rijk genoeg om ons van werk te voorzien. Nee, wij zijn gewekt om één bijzondere opdracht uit te voeren... die zal u willen Daar, ginds, in de verte. Oh, nee. Ziet u? De aarde. Nou, om precies te zijn, aarde nummer twee... Het schijnt dat de eerste vijf minuten te vroeg gesloopt is en dat het meest essentiële experiment is vernietigd. Dat heeft een vreselijk hijzaag gegeven. En nu maken we aan de hand van onze oorspronkelijke blauwdrukken een kopie. Wat uh, wou u zeggen dat jullie oorspronkelijk de aarde gebouwd hebben? Jazeker. Bent u ooit geweest in uh, Noorwegen, heet dat geloof ik? Nou, nee, nooit. Jammer, dat was een ontwerp van mij. Heb ik nog een prijs voor gekregen. Een heel leuk kronkelend kustlijntje. Maar ja, vlak daarna kreeg je ineens het neodeltaïsme. Het neodeltaïsme? Ja, dat is het loslaten van de relatie-objectfunctie. zodat er een dynamisch totaal zou ontstaan, zeiden ze. Met andere woorden, rommel maar wat dan? Ze hebben een paar rivieren gegraven en hebben toen de zaak op zijn beloop gelaten. U zult wel weten welke baggervlakte er toen ontstaan is. Nee, Nederland. Oh, maar daar kom ik vandaan. Bestond stonden erom dat we ons eigen land en onze eigen kust hadden aangelegd. Weet ik, uw werk staat in de vakliteratuur bekend als een doorbraak op dijkgebied. Mm -hmm. Ik heb trouwens begrepen dat er ook wel eens een dijkje doorbrak. Is niet? Uh, doe er ook niet toe. Uh, we hebben besloten bij het vervaardigen van de kopie uw land maar weg te laten. Dat is helemaal wat moois, zeg. Ik kan het trouwens niet meer volgen, hoor. Hoorde ik u nou zeggen dat de aarde vijf minuten te vroeg vernietigd werd? Ja, en toen was de wereld te klein, natuurlijk. Die muizen waren hels. Die muizen. Ja, het was allemaal hun experiment, begrijpt u wel. Een onderzoeksprogramma van 10 miljoen jaar om de definitieve vraag te vinden. Een gigantisch project, moet u weten. Zou het niet makkelijker voor u zijn als ik nu maar meteen gek werd? Is mag die rachdag van de ratten gebeten? Of zijn er echt mensen die zo graag willen weten waar het allemaal om draait... en die bereid zijn 7,5 miljoen jaar op antwoord te wachten? En zouden ze, als het antwoord weten, tevreden zijn? Als u dat allemaal wilt weten, luister dan volgende week... naar de zevende aflevering van het Transgalactisch Liftershandboek. Het Transgalactisch Liftershandboek is geschreven door Douglas Adams... en werd vertaald door Jacques Mandeur en Rien Verhoef. De rolverdeling was als volgt. Verteller Herman van Run... Hugo Veld, Marnix Kappers... Amro Bank Luc van de Lagemaat... Trema Willy Maasdam... Eddie de Computer Ahmed Moutalip... Zevel Bijsterbuil Jan Simon Minkema... Potvis Peter van Bruggen... Theo de Tobben de Robot... Wichbold Kruiver... En mag die Joop Reinholds. Geluidsrealisatie, Fred de Beer. Hierbij geassisteerd door Tin Jonker, Egbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam. Productie, Martin Kliever. productieassistentie assistentie Helene van Marissing. En de regie, Vincent van Engelen. Muizen, hoe bedoelt u? Volgens mij praten we langs elkaar heen. Muizen, dat wil voor mij zeggen kleine witte harige opdonders met een kaasfixatie... En Lucie Bol die gillend op een tafel staat er een oudbollige serie.